Zeven uur en Remer, met het NMS journaal In Maasbommel zijn in een schuur twee drugslaboratoria ontdekt. één voor de productie van ecstasy en één voor amfetamine. De brandweer vond het drugslab na een mededeling van een vreemde damp vanochtend. Eerst werd gedacht aan brand, maar het bleek om een chemische reactie te gaan. Waarschijnlijk is er iets misgegaan met de vele chemicaliën in de schuur.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 Bij de overval op een vestiging van geldtransportbedrijf Brinks gisteravond... hebben de overvallers een onbekend geldbedrag meegenomen. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Tot nu toe was het niet duidelijk of de daders iets buit hadden gemaakt. De daders bliezen gisteravond een deur bij het filiaal op en konden zo binnenkomen. Bij de overval raakte niemand gewond. Komend weekeinde wordt een van de koudste weekenden in deze tijd van het jaar ooit. Dat voorspelt NOS-weerman Marco Verhoef... De temperaturen liggen laag en daarnaast staat er een krachtige oostenwind. Dat maakt het volgens de weerman siberisch. De gevoelstemperatuur zakt zaterdagochtend naar de min 15 graden. De regering van Cyprus heeft overeenstemming bereikt over een manier om uit de impasse te komen. Cypriotische media melden dat er een fonds komt waarmee de benodigde 5,8 miljard euro kan worden opgehaald. Het zou het investeringssolidariteitsfonds gaan heten. Details over dat fonds zijn nog niet bekend en het parlement moet er nog wel over stemmen. En dan het weer. Vannacht opklaringen. Het gaat licht vriezen. Morgen is het overwegend droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt tussen de 2 en 5 graden. Maar er staat een ijzige oostenwind. Zaterdag veel bewolking met middagtemperaturen rond het vriespunt. En door de harde wind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het NOS Journal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A9 Amstelveen richting Diemen. Voor knooppunt Diemen 3 kilometer. Na een aanreding op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen Blijswijk en Noordorp 4 kilometer. Tussen Zoetermeer en Noordorp zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan eventueel omrijden via Bodegraven... over de N11 en de A4. Op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ewijk e 3 drie kilometer.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 Dit is Radio 1, de NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Onze morele principes over goed en kwaad zitten in onze genen. En dus is moraal ouder dan de mensheid... Want ook chimpansees en bonobos kennen gevoelens van medelijden, zorgzaamheid en rechtvaardigheid. En daarover schreef onze gast, die een van Swerelds werelds bekendste primatologen is, een fascinerend boek. De Bonobo en de Tien Geboden. Hier is Frans de Waal. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 21 maart... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Frans de Waal, welkom. Hallo. U woont uh, in Amerika, u bent nu voor een aantal dagen over. U bent op tournee. kunnen we rustig stellen. Mm -hmm. Met een heel strak programma, vergelijkbaar met ongeveer de agenda van de pauze, heb ik begrepen. Ah, <laughs> om maar meteen een religieus kindje ja, ja, ja, ja. aan dit gesprek die, te geven. Die geeft. ook Frans heet, net als ik. Nou, ja. voilà, daar gaan ja. we al. Uh, gisteren was de presentatie van uw boek... op de chimpanseegracht in Burgessoe in, um, in Arnhem. Mm -hmm. Dat is uw eerste werkplek. Ja, ja, We wilden herhalen wat er gebeurd is met mijn eerste boek. Dat was simpacé politiek Dat hebben we over de kracht naar de chimpansees gegooid in die tijd. En dat is nog een leuk fotootje van hoe, hoe er soort van tien chimpansees... rond het boek zitten om er doorheen te bladeren. En dus hebben we dit herhaald deze keer. Maar gisteren sneeuwde het in Arnhem. En de chimpansees waren nogal kouwelijk. En het boek gaat over bonobos, niet over chimpansees. Dus... Ze hebben het wel opgepikt, maar ze hebben het eigenlijk gelijk weer weggevoerd. Genegeerd. En naar de hand zijn er een aantal sims en er bladzijden uit gaan rukken. Dus uh, het is niet goed ontvangen. <laughs> Jammer genoeg is het boek niet goed ontvangen bij de chimpansees. Maar hoe is het... Zijn er eigenlijk nog chimpansees die u kent van vroeger? Ja, er zitten er nog drie in die ik van vroeger ken. Wie mij, zijn dat? Die mij ook herkennen. Uh, de oudste vrouw, mama, uh, die, die ook mij is komen begroeten. Ja, die herkennen mij allemaal nog. Hoe gaat zo'n begroeting? Oh, ze, ze, ze kijken naar je en dan geven ze bepaalde blafgeluiden... en dan komen ze naar je toe en proberen, en, en proberen je aan te raken enzovoorts. En Bent u ook geroerd als zo'n zo chimpansee? Wel ik, ik ken ze al heel lang. Het is een beetje zoals een oud-familielid wat je tegenkomt. Ja. Maar daar kun je ook ontroerd door raken. Ja, Zeker ja, ja. als je aan de andere kant van de oceaan woont. Ja, ja. Dus dat gebeurde ook? Ja. Ook al werd het boek keihard afgewezen. Het boek is niet goed behandeld, nee. <laughs> Roept dat eigenlijk veel herinneringen op... om terug te gaan naar zo'n plek... waar u natuurlijk eindeloos op zo'n houten krukje... naar die apen heeft zitten kijken? Ja, ik heb daar heel veel inspiratie op gedaan in die tijd. Ik was toen een jonge student met lange haren, weet je wel. En uh, ik heb heel veel verschijnselen gezien... zoals verzoeningsgedrag en troostgedrag... en politiek en machtsverschuivingen enzovoorts... Die, uh, die ik nu nog gebruik in mijn werk... waarvan ik nog, nog steeds ve veel over spreek. En tegenwoordig doe ik heel veel werk dat experimenteel is. Maar in die tijd was het allemaal puur observatie wat ja. ik deed. Ik heb begrepen dat u het eerste jaar eigenlijk... Ja, in eindeloze afwachting op zo'n krukje hebt gezeten... met dat notitieblokje, maar dat er e niet, niet echt iets gebeurde. Ja, het eerste jaar was een, heel, een vrij saai jaar... want uh, de apenkolonie werd gedomineerd door een bepaalde man... die absolute macht had... En in die tijd heb ik me gericht op de persoonlijkheden van de apen en hun uh, moeder-kind-verzorging en al dat soort onderwerpen. En toen, na een jaar ongeveer, toen begon de tweede man uh, zijn positie te verbeteren. En toen kwam het hele politieke proces op gang en werd het echt interessant. Dus er was eigenlijk sprake van een dictatoriale staat in de eerste plaats. In het eerste jaar en daarna, nou ja, democratie kan je niet noemen... maar in ieder geval de apenrots werd wat, wat, ja. wat gevarieerd. Dictatoriaal is een groot woord, want een, er zijn eigenlijk nauwelijks alpha mannen bij chimpansees die de macht kunnen hebben puur op hun fysieke eigenschappen. Waarom is dat? Dus, um, omdat uh, ze altijd steun nodig hebben. En, en in, in het geval van toen ik in Arnhem was... de alpha man die had de steun van alle vrouwen... En die stond, had dus een hele stabiele positie... totdat die tweede man opkwam met een derde man die hem, hem steunde. En zo hebben ze het zaakje ontwricht op een gegeven moment. Dat zijn dus gewoon coalities? Eigenlijk ja, dat zijn coalities, vorm. ja. Later, dat chimpanseepolitiek, dat is, dat is wereldwijd uh, beroemd geworden. Dat, dat is u, eigenlijk ook uw doorbraak geweest in, in, in de wereld van de prim primatologie. Uh, heeft, u ook, heeft u er bewijs van, zou ik maar zeggen... Dat, dat, dat de politiek dit echt ter harte heeft genomen? Bewijs wel. Uh, of naar het woord? Newt Gingrich, het hoofd van de Tweede Kamer eigenlijk in Amerika. Dat was een republikein. Die heeft het boek uh, weggegeven aan alle, alle jonge republikeinen die de Kamer binnenkwamen. Dus de Amerikanen hebben er wel aandacht aan besteed. Ik vind altijd dat ze de verkeerde kant van het boek gelezen hebben. Want het boek had ook heel veel over verzoeningsgedrag. En daar hebben ze heel weinig aan gedaan in die tijd. Maar goed, de politieke kant, ja. De politici hebben aandacht besteed aan het boek. Dus zij keken dan naar de verhoudingen tussen, tussen mensen... en in hoeverre die leken op, op die van apen. Dat haalden ze uit uw boek. Wel, ze haalden eruit strategieën van hoe je dominant kunt worden. En dat was natuurlijk nooit mijn bedoeling, eigenlijk. Maar heeft ze maar maar gewoon niet een, een, een wapen in handen gezet. Het is een beetje zoals Machiavelli, weet je wel. Machiavelli beschreef ook hoe ze... De, lopen en hoe, hoe je macht kunt verwerven, maar zijn bedoeling was niet noodzakelijk dat je dat uh, in, in de praktijk zou omzetten, weet je wel? Maar als ik dan even een hele grote sprong naar uw boek van nu maak, waarin u eigenlijk heel naar de filosofie en de religie kijkt, we gaan daar straks heel uitvoerig op inzoomen, mm -hmm. maar dan denk ik aan de aan de paus, onze verse paus, de knuffelpaus. Oh. De al knuffelpaus. Uh. Wat hij kan misschien met het uw boek in de hand ook. Uh, zijn positie verstevigen? Ja, ik ken, de, ik ken de politiek van het Vaticaan niet zo goed, maar ik begrijp uit alle berichten dat het zeer complex is. En, uh, dus dat had uh, toch echt wel een verwijzing naar de apenwereld? Uh, dat er uh, seksuele uh, elementen uh, in zitten zelfs enzovoort. Zelfsprekend. Ja. <laughs> die zitten dus, uh, ook vooral in, namelijk. <laughs> dus uh, de paus, want natuurlijk wel heel mooi te zien is in, in de kerk is het onderdanige en dominante gedrag. Dus je hebt, je hebt al die kleuren die je hebt en die kleuren geven aan hoe hoog je status is. Dat noemen we bij chimpansees formele dominantie. Die ook, uh, de dominante die loopt wat groter... en die heeft zijn haar overeind en die ziet er wat groter uit. Die is niet noodzakelijk groter dan een ander, maar gedraagt zich op die manier. Mm -hmm. En de onderdanige individuen die liggen op hun knieën, die liggen op de grond. En dat gebeurt natuurlijk ook in het Vaticaan Ook tegenover God. God is in feite de super alfa. Uh, die, die verder buiten zicht uh, blijft over het algemeen. Maar God is de super alfa man en dan de paus is degene die er net onder staat. De afgevaardigde. Maar deze paus gedraagt zich alsof hij dicht bij de mensen wil zijn die, die knielen. Uh, hij heeft bijvoorbeeld niet gekozen voor een, een massief gouden ring... maar voor een vergulde ring en een goedkopere versie dus. Ja. Hij laat zich in een jeep rondrijden en hij raakt de mensen aan. Daarom wordt je ook de knuffelpauze genoemd. Is dat een strategie die, die onder apen ook voorkomt? Wel, Ik vind het geweldig. Dat is allemaal primatengedrag natuurlijk. Knuffelen en aanraken en dichtbij anderen komen. En natuurlijk, de chimpansees doen bijna alles fysiek. Want dat is de enige manier die ze hebben. Het is, ik bedoel, bij de mens kun je natuurlijk een verhaal houden op tv... en dat is jouw mening over iets geven enzovoorts. Uh, dat is niet de mogelijkheid die de chimpansees hebben. Dus alles wordt vertaald in uh, intimideren, omarmen, uh, kussen, vrijen enzovoorts. Weet je wel. Mm -hmm. Mm -hmm. is, is, is, dat, is dat dan eigenlijk een beperking of een verrijking in uw visie? Uh, de vies... paus is meer primaat. is letterlijk ook natuurlijk een primaat. <laughs> is meer primaat dan de meeste van ons, ja. ja. Dus dat is een gunstige positie. Heeft u eigenlijk ja. nog iets met de paus? U, u komt uit Den Bosch, u heeft een katholieke opvoeding gehad... Uh, kijkt u ook nog zo naar hem als een, als een soort. Ik, ik volg het wel, maar ik ben van een generatie waarvan de ouders al niet van de paus hielden. Weet je wel, mijn ouders die, die hielden nog van Johannes de 23e. Dat was de laatste paus waarvan ze gehouden hebben. En, en de rest hebben ze, hadden ze alleen maar kritiek op. En um, mijn generatie van Zuiderlingen, wij zijn niet gek op de paus. Maar misschien dat deze paus de wereld kan verbeteren. En dat zou goed zijn. En kunt u iets meer specificeren waarom, waarom uw generatie niet gek is op de paus? Vanwege afgekondigde... Ik denk de, vanwege de enorme conservatieve neigingen die ja. de, die de, die de paus hadden sinds de Johannes de 23ste. Ja, u zei al lang haar, hè, dat u met ja. lang haar naar die apen zat te kijken. Ja, dus, ja, ja. Dat doet al iets vermoeden. Ja, ik had al sowieso uh, niet veel met religie meer toen ik, toen ik het huis verliet. Om het zo maar te zeggen, toen ik 17 was, uh, hield ik al niet meer van de kerk... en heb ik er verder, verder weinig meer aan gedaan. U krijgt aanstaande dinsdag aan de Universiteit van Utrecht een eredoctoraat en u gaat een belangrijke reden verzorgen. Waar gaat die reden over? Die reden gaat over empathie en, en vrede. Het is de vrede van Utrecht, tenslotte die we vieren. En ik ga het zeggen over uh, hoe, hoe dieren vrede sluiten. Uh, want ik heb heel lang onderzoek gedaan naar verzoeningsgedrag. En uh, het is maar een reden van twintig minuten. Dus ik kan maar heel weinig zeggen eigenlijk over al die zaken. Voor een man die zoveel <laughs> heeft gestudeerd. Ja. Ja. Ja. Maar het is belangrijk om, om ook een statement af te geven in zo'n reden. Ja, de, een, een van mijn punten is dat... Uh, Vrede wordt gesloten, althans bij dieren, tussen individuen die elkaar nodig hebben. En dat is natuurlijk ook, de Europese gemeenschap is ook zo'n zo geval. Van zijn, zijn landen, landen, zijn de individuen die elkaar nodig hadden na de oorlog. En die besloten hebben dat het beter is om uh, economisch afhankelijk zijn van elkaar... dan uh, te blijven strijden. Ja, dus, de, dus het verenigen. Ja. Dus dat moet onze blik op Cyprus ook verzachten bijvoorbeeld. Of ja, het is, het is wel interessant. Ik woon dus in Amerika en de Amerikanen... en ook de Engelsen trouwens, die kijken naar Europa als een soort van economisch contract. Maar wij Europeanen, wij kijken ook naar het als een politiek contract. We hebben tenslotte de Europese gemeenschap opgericht om oorlog te vermijden... voor een groot deel. Dat was een groot deel van de motivatie. Ja. En er zit veel meer achter dan alleen maar wat geld en wat euro's. Wij zijn die oorlog een beetje vergeten op dat punt? Ja, maar dat, dat gevaar is er natuurlijk nog steeds in Europa, dat er ooit... Uh, uh, landen zijn die uh, andere landen willen domineren. En de beste manier om dat te voorkomen is volgens mij de Europese gemeenschap. Ja, dus toch weer coalities aangaan. Zoals ja. de apen ook doen. We gaan over uw boek praten. Luister als u kunt reageren op deze uitzending. Via het gastenboek van onze website radiokunsthof.nl of reageren via Twitter, dat mag ook. Hashtag radiokunsthof. Frans de Waal is hier aanwezig. Nou is een van de werelds bekendste primatologen. Hij is maar een paar dagen in Nederland. Dus als u wilt reageren, doe dat dan nu, want dan kunnen we meteen uh, spijkers met koppen slaan. Hij woont en werkt al meer dan 30 jaar in Amerika... waar u uh, verbonden bent aan de Emory University in Atlanta. Directeur van de Living Links Center van het Jurk's... National Primate Research Center, dit is een hele mond vol, maar kort gezegd, <laughs> kort gezegd, u bestudeert al een leven lang de apen. Ooit brak u wereldwijd door met het boek Chimpansee Politiek en nu komt u met de bonobo en de tien geboden, waarin u kijkt naar de moraal van de mens en dier en dan blijkt dat de moraal van de mens, een eigenschap die nogal eens door de kerk is geclaimd, hè, door de religie is geclaimd al ver voor de mens bestond, namelijk bij de dieren. De bonoba of de chimpansee hadden ook een, of hebben ook een moraal. In de eerste plaats, wat bracht u ertoe om juist specifiek dit te onderzoeken? Uh, want ik ben altijd geïnteresseerd geweest in, in verschijnselen zoals samenwerking en empathie uh, die wij associëren met goed gedrag. Uh, en, en meer in dat soort gedrag dan in dingen die we zien zoals agressie en geweld, en geweldpleging enzovoorts. En dus de oorsprong van de moraliteit is altijd belangrijk voor me geweest. Maar de katalysator is eigenlijk geweest dat in Amerika als je evolutie noemt, dan zeggen mensen van, evolutie betekent dat je niet in God gelooft. En als je niet in God gelooft, dan geloof je niet dat we goed hoeven te zijn in de samenleving. Dan kun je in feite je, je buurvrouw verkrachten en dat is prima als je, als je niet in God gelooft. En dat vind ik een hele vreemde mening, want ik denk dat de moraliteit veel ouder is dan onze huidige religies. Onze huidige religies zijn twee, 3000 jaar oud... En ik kan me niet voorstellen dat mensen die honderdduizend jaar geleden leefden... dat die zich geen zorgen maakten over wie werkt met wie samen... hoe krijg ik een rechtvaardige samenleving... wie moeten we bestraffen voor welk gedrag enzovoort. Ik denk dat die moraliteit veel ouder is dan onze huidige religies. En, en ik sluit niet uit dat religie een rol speelt in de moraliteit. En Dus ik ben vrij mild wat betreft religie. Ik ben niet tegen religie. Maar uh, om de moraliteit te verklaren en, en tegelijkertijd in de evolutie te geloven. Uh, moet je veel ik, verder teruggaan? Ja, dan moet je teruggaan naar het gedrag van de apen. En dan zie je, ik wil niet noodzakelijk zeggen dat een chimpansee een moreel wezen is, maar allerlei eigenschappen die wij belangrijk vinden in ons morele systeem, die kun je al bij hen zien. Toch een vorm van moreel besef? Ja, een, een vorm van empathie, samenwerking, een ge, gevoel van rechtvaardigheid, wat we ook onderzoeken bij de apen. En al die dingen kun je vinden en er is een neiging in het Westen geweest om, nadat we zeiden... dat de moraliteit voorkomt van God, hetgeen... Een top-down view is van, um, van moraliteit, zijn de filosofen gekomen... en hebben gezegd van, nee, moraliteit is iets wat we beredeneren. Maar dat is ook een top-down view, waarbij we dus beredeneren... wat zijn de grondprincipes van onze samenleving... en ze dan toepassen in de samenleving. Ja, een hele rationele opvatting ook. Ja, het, is, het, is een, een, het idee daarachter is eigenlijk... mensen weten niet hoe ze zich moeten gedragen... maar iemand moet het ze vertellen. En vroeger was dat um, de kerk die het ons vertelde... en nu zijn het de filosofen die het ons vertellen... Maar ik ben deel van een beweging die zich bezighoudt met de moraliteit. Die zegt van het komt van bottom-up, het komt uit onze hersenen, het komt uit onze evolutie. Het, het zit in onszelf. Het zit in ons ingebakken, ja. ja. En dat vindt u misschien wel heel groot en vers, of, uh, uh, prettig nieuws. Want het betekent eigenlijk ook dat daarmee uh, gestaafd wordt dat de mens niet in wezen een slecht, nee. slecht primaat is. Nee, dat is natuurlijk een soort van um, de, de oude christelijke visie van de doodzonde, is dat wij, wij worden slecht geboren en als we heel hard werken kunnen we misschien naar de hemel gaan, weet je wel. En, en dat idee, dat bevalt me helemaal niet. Dat is helemaal geen wetenschappelijk idee, dat is een religieus idee. Want als je kijkt naar wat voor wezens wij zijn en wat voor wezens onze naaste verwanten zijn, zoals bonobo's en chimpansees... daar zitten een heleboel positieve aspecten in hun gedrag die het ons mogelijk maken om morele wezens te zijn. Mm -hmm. Dan zegt u, uh, uh, wij krijgen eigenlijk een beetje een oor aangenaaid door de religie... die ons opzadelen met schuld en schaamte... terwijl in de wereld van de aap komt helemaal geen schuld en schaamte voor. En dat... well, er komen wel negatieve gevoelens voor natuurlijk... maar, maar misschien niet zo complex als, als uh, schuldgevoel... Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die geloven... dat hun hond een schuldgevoel heeft. Als ze de een hond heeft iets fout gedaan. Uh, en en daar zijn discussies over. dat ze daar zo over. met die ogen gaan hangen. En dan zo een beetje zo zien. Ja, daar zijn discussies over in hoeverre hebben, hebben dieren... schuldgevoel of schaamtegevoel. Uh, het zijn hele complexe gevoelens die misschien niet bij dieren voorkomen. Maar allerlei positieve en negatieve kanten van onze menselijke moraliteit... die kun je vinden bij dieren. Hoe onderzoek je zoiets? Hoe onderzoek je of een aap moraal een moraal heeft? Wel, Dat is niet direct hoe ik het onderzoek. Wat ik, wat ik bijvoorbeeld onderzoek is of ze een gevoel voor rechtvaardigheid hebben. Dus we hebben dat beroemde proefje gedaan... wat nou, nou overal op het internet te zien is... van twee aapjes die een eenvoudige taak moeten uitvoeren. En één aap die krijgt druiven voor de taak... en de andere aap krijgt komkommerstukjes. En degene die komkommer krijgt... normaal zijn ze best blij om komkommer te krijgen... als ze het allebei krijgen... Maar degene die, die ziet dat de ander druiven krijgt... die is zeer ontevreden over deze verdeling van goederen. En die gaat dan protesteren. En dan onlangs hebben we met chimpansees... Ik ga het gaat nog veel verder met chimpansees... Het is met kapisijnaapjes, maar in de chimpansees hebben we gevonden... dat degene die druiven krijgt zich soms verzet... en dat die wacht tot de ander ook druiven krijgt. En dus een gevoel van rechtvaardigheid... wat eigenlijk nauwelijks verschilt van dat van de mens... in de zin van dat ze ook um, protesteren als ze meer krijgen dan iemand anders... omdat ze vinden dat dat anders verdeeld moet worden. Precies, dus rechtvaardigheid is een gevoel... maar ook altruïsme is iets wat, en dat komt ook heel veel in dit boek voor... en u heeft daar een voorbeeld van van een oude chimpanseevrouw... die heet Pio. Pioni, zeg ik het goed? Pioni. Penny, penny, ja. -penny. Uh, en zij wordt door soortgenoten geholpen als ze ja, op een zekere leeftijd raakt en niet alles meer kan. Ja, die heeft, die heeft artritis. Hoe zeg je dat dan? Artritis. Artritis, ja. En die, en die loopt dus heel moeilijk. En wat we gemerkt hebben is dat als andere apen in een klimrek zitten... en ze wil erbij gaan zitten om te vlooien... dat er jongere vrouwen zijn die haar soms uh, omhoog duwen... want ze kan dat rek eigenlijk niet meer inklimmen. Mm. We hebben ook gezien dat als ze zich op weg begeeft... om uh, bijvoorbeeld water te gaan drinken... hetgeen een vrij ver weg is, want het is een vrij groot bedrijf, uh, verblijf waar ze in zitten... Uh, dat ze dan uh, voor haar uitrennen en het water ophalen... in hun mond nemen en dan naar haar terugrennen en het in haar mond spugen. En dus uh, we zien al dat soort van hulpverlening gebeuren tussen onze apen. Is dat gerelateerd aan het feit dat, dat zij ook altijd wel een hele lieve zelf... een hele lieve vriendelijke en zorgzame aap is? Ja, zij is, een hele, uh, zij is haar hele leven lang heel genereus geweest. Ze heeft heel veel anderen gevlooid, heeft heel, heel goed voedsel gedeeld met iedereen... En uh, dat, dat maakt een verschil, want we hebben ook een, een aap die veel meer, veel meer zelfzuchtig is, die nu tegenwoordig de, de alfavrouw vrouw is van de groep, en die wordt niet zo vriendelijk behandeld. Nee. Is dat iets wat gewoon natuurlijk gebeurt, die karakterontwikkeling van een aap? Want die karakterverschillen die zijn net als bij de mensen. De ene aap is lang niet de andere. En er zijn heel veel onderzoekjes aan perso persoonlijkheidsontwikkeling en zo, die, die zeer vergelijkbaar is bij apen als bij mensen. Ja, ja en valt daar nog in te sturen eigenlijk? Want wij proberen dat wel eens, hè? Ja, met kinderen proberen we ze. Ja, we proberen <laughs> van alles. Bij partners proberen <laughs> we het ook. <laughs> we proberen partners naar ons evenbeeld te kneden. <laughs> met alle gevolgen van dien. Ja, en dat lukt dus niet zo goed. En, en ik weet niet, ik denk dat heel veel van die eigenschappen aangeboren zijn. En dat daar dus niet zo heel veel uh, daar tegen Daar kun je niet helpt. zoveel aan veranderen, nee. nee. Zijn vrouwen in principe in de apenwereld trouwens sowieso zorgzamer dan mannen? Ja, empathie is, is over het algemeen een vrouwen-eigenschap. Uh, meer dan een mannen-eigenschap. Mogen wij dan ook claimen dat wij daardoor ook zorgzamer zijn dan mannen? Of is dit weer een tekort door de bocht? Uh? Nee, dat, dat geloof ik wel. Want we denken dat de oorsprong van empathie bij mens en dier... is de moederzorg, bij, bij zoogdieren althans. Uh, omdat um, of je nou een olifantenvrouw bent of een muizenvrouw... Uh, je moet uh, op je kinderen letten. En als de kinderen koud zijn of uh, honger hebben of uh, in gevaar zijn... moet je heel snel reageren, anders verlies je je kinderen. En dus er zit een he hele hoge evolutiedruk, zoals we dat noemen... Uh -huh. overlevingswaarde aan empathische reacties... waar je gevoelig bent voor de gemoedstoestand van je nakomelingen. En dat verklaart twee dingen. Dat verklaart ten eerste waarom... Empathie meer een vrouwen-eigenschap dan een mannen-eigenschap. Dat is waar voor muizen, dat is waar voor uh, olifanten, dat is waar voor chimpansees en mensen. En het verklaart ook waarom oxytocine hetgeen een hormoon is wat betrokken is bij de moederzorg... als je oxytocine spuit in de neusgaten van zowel mannen als vrouwen... krijg je meer empathische reacties van ze. En dus oxytocine... Dat is een gelukshormoon, hè? Ja, dat, dat noemen, noemen ze, ze zo. Ja, ja, knuffel. Je noemde het, knuffel. het woord knuffel. Dus de paus heeft misschien... Oh, die zit gewoon aan die, de snuif. Die zit heel, heeft <laughs> heel veel oxytocine misschien. <laughs> misschien is die wel heel vrouwelijk. Ja. Ja, dat Is een variant. Nee, dus, er is natuurlijk mannen en vrouwen overlappen natuurlijk in hun empathie. Je hebt natuurlijk vrouwen met heel weinig empathie en je hebt mannen met heel veel. En dus het is niet zo'n absoluut verschil tussen de twee geslachten. Maar u weet ongetwijfeld dat onder vrouwen nog wel eens wordt beweerd... als vrouwen de wereld zouden regeren, dan zou er geen oorlog zijn. Ah, daar ben ik nou niet zo van overtuigd persoonlijk. Want nou ja, vertelt ook, u het is goed met die apen Vrouwen wat? zijn ook niet zo goed in het vredestichten. Dus um, Golda... dat, dat is, dit is biologisch, dit heeft hij onderzocht. Ja, Golden May heeft geloof ja. ik ooit gezegd van ik ben blij dat, dat het mannen zijn die oorlog maken, want de mannen zijn ook beter om vrede te sluiten. En um, bij de apen, bij chimpansees... is het zo dat mannen maken veel meer ruzie onder elkaar maken. ze zijn veel agressiever met elkaar. Maar ze, het is ook veel makkelijker voor hen om vrede te sluiten na de rand... en elkaar te vlooien en het weer bij te leggen. En dan vergeten ze het eigenlijk. Ik herken dit gewoon. Ja. Dit is toch gewoon de vrouwelijke die, die vermijden ruzie zoveel als ze kunnen. Want als een ruzie gebeurt tussen twee vrouwen... dan komt er ook bijna nooit meer een eind aan. Het gaat weken zodat dat door. En, de, en er zit een heleboel wrok in en er zit geen verzoening tussen. En dus de strategie, ik zie je altijd als een soort van gescheiden strategieën. De mannelijke strategie is van, we vechten het uit en dan lossen we het wel weer op. Mm -hmm. En de vrouwelijke strategie is van, laten we alsjeblieft uit de buurt blijven van mijn rivalen, want daar moet ik niks mee te maken hebben. Want als, als er iets gebeurt, dan loopt het helemaal uit de hand. Fascinerend is dit, hè? Is dat bij mensen ook zo? Ja, ik denk het, hè? maar dat weet u misschien beter dan ik. Wel, er is onderzoek gedaan aan kinderen. En, en er is in Finland onderzoek gedaan aan kinderen op het schoolplein. En de, en de onderzoekers vroegen dan na de schooldag... Aan, aan jongens en meisjes heb je ruzie gehad vandaag. En de jongens en meisjes hadden in feite evenveel ruzies. Terwijl je op het schoolplein, als je keek, zag je alleen maar de jongensruzies. De meisjesruzies zijn te subtiel om te zien. Want een maar dat meisje is zo hoef... kwaadaardig. Een meisje hoeft <laughs> alleen maar haar hoofd om te draaien. En dat is al een ruzie voor twee meisjes. En ze vroegen ook van, hoe lang kun je kwaad blijven op die ander? En dan de jongens die zeiden, oh, zeker tot morgen, weet je wel. En de meisjes zeiden, all my life, zeiden ze, weet je wel. Ja. Ja, mijn hele leven. Ja, ja, ja. ja. Um, u laat zien in die boek dat uh, moraal voor religie komt. Het is verre van, dat zei u net ook al... verre van een, een fel-atheïstische verhandeling. U, het is helemaal niet tegen religie gericht. Sterker nog, u bent daar redelijk vriendelijk over. Mm -hmm. Dat is ook een statement. Wat wilt u on, ons daarmee ja, vertellen? Ik ben niet van overtuigd dat zonder religie we het kunnen redden. Ik ben zelf niet religieus. Ik, ik geloof niet. En ik ga niet, zeker niet naar de kerk... Um, maar uh, religie speelt een rol in grote samenlevingen. Het idee, onder de, degenen die religie bestuderen bij de mens... want er zijn heel veel psychologen die dat tegenwoordig doen... het idee is dat toen onze samenlevingen groter werden... Uh, meer dan honderd mensen, maar we gingen naar duizenden... we gingen op een gegeven moment naar miljoenen... Uh, toen ze groter werden, werd het nodig om een god in te stellen. Want we konden niet allemaal constant een oogje op elkaar houden. Mm -hmm. Zoals in een kleine samenleving kan ik een oog op jou houden... jij kunt een oog op mij houden. En we kunnen zorgen dat we een, een goede samenwerking hebben... binnen de samenleving. Als je een miljoen mensen hebt, wordt dat onmogelijk. En dus toen stelden we een god in die een oogje houdt op iedereen. Uh, al, al, alhoewel die imaginair is waarschijnlijk. Um, en, en dat was de manier waarop we dat probleem hebben opgelost... En, en het is niet duidelijk wat er gebeurt zonder religie. Uh, bijvoorbeeld Freud heeft een boek geschreven... Uh, over uh, dat hij niet gelooft in God. en Dat we God eigenlijk niet nodig hebben. Maar dan aan het eind van het boek zegt hij van... ja, ik weet niet wat er gebeurt als we de religie weghalen. Het is waarschijnlijk niet goed wat er gebeurt, zei hij. En, en we hebben gezien wat er gebeurde onder de communisten. De communisten hebben geprobeerd God weg te halen... en de religie weg te halen. Stalin heeft duizenden priesters en bisschoppen... tegen de muur gezet en doodgeschoten. En het is toch niet helemaal goed afgelopen in die samenleving. Uh -huh. En dus um, ik ben er niet van overtuigd alhoewel ik zelf niet gelovig ben, dat zonder religie alles goed afloopt in de mm -hmm. samenleving. Nee, sterker nog, u, u bent ervan overtuigd dat sommige vormen van atheïs, atheïsme... eigenlijk op een bepaalde manier zo fanatiek zijn dat ze, dat ze ook alle deuren sluiten. Ja, er zijn op in Amerika zijn er de zogenaamde neo-atheïsten. En mijn boek neemt daar nog een stelling tegen omdat die zo dogmatisch zijn, zo antireligieus zijn... en zo absoluut van overtuigd zijn van hun eigen gelijk... want ze noemen zichzelf rationeel en alle andere mensen zijn irrationeel... Um, dat, dat ze eigenlijk klinken alsof ze ook gelovig zijn. weet je, wel? Ze klinken als net zo gelovig gestrest. Ja. Wat u ook schrijft is dat we die religie misschien nodig hebben... omdat we een doodsbesef hebben. Dat heeft ieder mens. Ieder mens heeft een doodsbesef. En dan is het heel fijn om te weten dat er religie is... Of dat nou een hemelpoort is, of welke variant er, uh, op, op, op dat thema ook. Karma. Ja. Een karma. Ja. Uh, interessant is natuurlijk, hebben de dieren ook een doodsbesef? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Dus ik denk dat dieren met grote hersenen, zoals chimpansees en olifanten enzovoorts die beseffen dat iemand anders kan doodgaan. Die, want we hebben reacties gemeten. En, en er zijn allerlei verhalen, zowel uit het wild als uit de dierentuinen daarover. Uh, bijvoorbeeld als, als in een dierentuinkolonie van chimpansees een chimpansee doodgaat... dan zijn ze allemaal dagenlang stil en ze eten ook soms niet dagenlang. Dus ze zijn heel diep onder de indruk van wat er gebeurd is. En ik geloof dat ze een besef hebben van de dood van anderen... dat dat een permanente afscheid is eigenlijk. Een permanente afscheid van iemand. We weten ook dat apen vooruit kunnen denken. Er zijn allerlei onderzoekjes aan, aan met werktuigen enzovoorts... Dat, dat apen vooruit kunnen denken, in ieder geval een paar uur... misschien zelfs een paar dagen vooruit kunnen denken. En als je die twee dingen combineert... het besef van dat iemand permanent uh, kan verdwijnen... En, het, en, en een soort van toekomstgerichtheid kun je natuurlijk een besef van de dood hebben... maar er is niemand die kan bewijzen dat een olifant dat heeft... of een, nee. een chimpansee dat heeft. Maar u heeft wel een illustratie in uw boek van een aap... die, uh, die, die er eigenlijk heel slecht aan toe is... Uh -huh. maar die dan af en toe zich een beetje bij elkaar raapt... en dan even heel apengedrag gedrag komt vertonen... en zich hard op de borst laat bij wijze van spreken... en dan weer teruggaat in het hok omdat hij gewoon ernstig ziek is en doodgaat. Uh -huh. Ja. Dan zou je toch vermoeden dat zo'n aap, maar dat moet hij natuurlijk bewezen, bewezen krijgen als wetenschapper, dat hij een doodsbesef heeft en ook weet van. De ja, de dat weet ik niet. In dat, geval, dat geval was in feite wat ik beschreef, was, was een wilde, uh, simpelzeeman. Die, uh, die hoog geplaatst was en die uh, gewond geraakt is in een gevecht. En uh, die maandenlang uh, bezig is geweest om, om uh, beter te worden. En dan af en toe toonde hij zijn gezicht en intimideerde niet iedereen. En dat was volgens mij een strategie om duidelijk te maken aan iedereen. Ik ben er nog, ik, ben, ik tel nog helemaal mee, weet je wel. En dan ging hij weer terug, uh, hobbelde hij weer uh, met zijn uh, gebroken voet. Um, maar uh, doodsbesef is natuurlijk heel moeilijk te bewijzen. En um, ik ben er niet van overtuigd dat dieren dat hebben. Maar... Religieus besef al helemaal niet, natuurlijk. Nee, religie, daar hebben we of ook... Zou een... zou een aap ook in God kunnen geloven? Wel... Uh... Er zijn natuurlijk soms reacties waarbij je denkt: je hebt bijvoorbeeld van die gevallen waar de Alpha-man weg is en jonge mannen allerlei dingen uitspoken die ze niet mogen uitspreken normaal. En als je die Alpha-man weer terugbrengt, dan zijn ze zeer diep onder de indruk en tonen ze allerlei reacties dat ze weten dat ze iets fout gedaan hebben. Zijn ze overdreven onderdanig bijvoorbeeld tegen de Alpha-man. Um, dus, dus dat lijkt een beetje op ons gedrag tegenover God, om het zo maar te zeggen. Ja, omdat we dat als dat, een gezag. Uh, ja, dat, dat, we, dat we onder de indruk zijn van gezag. In hun geval is het het echte gezag van een echte alpha-man. In ons geval is het een imaginaire alpha-man. Dat is God. U noemt uzelf uh, in dit boek nadrukkelijk dus geen atheïst. Uh, sterker nog, u waarschuwt u ons eigenlijk ook voor fanatiek atheïsme. Uh, ook voor fanatiek religieuze uh, besef natuurlijk. Maar u noemt zichzelf een humanist. Mm -hmm. Kun je ook een primatist zijn? <laughs> een humanist is zeker een primatist. In de zin van, een humanist gelooft in de menselijke eigenschappen... en dat met de, met de goede eigenschappen die wij als mens hebben... kunnen we een goede samenleving creëren. En, en wat zijn goede menselijke eigenschappen? Dat zijn allemaal primate eigenschappen eigenlijk. Mm -hmm. Dus in zekere zin gelooft de humanist ook in de primaat. Maar in, in zekere zin plaatst de humanist zich wel boven de, de primatist... Of boven de primaat in ieder geval. Omdat de humanist altijd oh. denkt dat hij een soort superieure kwaliteit heeft. Is dat eigenlijk nou wel zo? Ja, daar zou ik het natuurlijk helemaal niet mee eens zijn. Ik, ik geloof niet dat de mens superieur is. De Aan mens, de apen bijvoorbeeld. De mens is wel speciaal. Ik vind, vind de mens wel een hele speciale primaat. Maar het woord superieur is niet iets wat we graag gebruiken. Maar daar zitten wij toch helemaal van doordesend, van deze gedachte? Ja, dat, dat geloven we vast. Dat, dat, dat de, we de aap eigenlijk een, een soort simpele variant is op, van onszelf. Ja, ja. Een soort niet helemaal doorge, doorgestoomde versie. Ja, ja. Uh, niet helemaal afgebouwd uh, model. En, en dat de aap is op weg naar ons. Dat, dat is op, ja. Mensen vragen dat soms. Zeggen ze van als, als wij dan geëvolueerd zijn, waarom zijn er dan nog eigenlijk apen? Maar ja, die apen leven in een andere omgeving hebben, hebben andere aanpassingen en overleven in hun eigen omgeving. Maar hebben zij ook een forte, een, een, een uniek selling point? Iets waarvan wij kunnen zeggen... Eigenlijk kunnen wij gewoon heel veel van apen leren. Wel, ze hebben zeker unieke samenlevingen. Dus bijvoorbeeld de bonobo met de vrouwelijke dominantie en al de seks die ze hebben... Dat is natuurlijk een hele speciale dat is samenleving. Dat ze aan seks doen, bedoelt u gewoon? <laughs> maar, of dat bedoelt u niet? Maar of wij dat soort samenleving willen en of die bij ons past... dat is helemaal niet zeker. Uh, dus bijvoorbeeld, we hebben dat natuurlijk geprobeerd in de 70e jaren... om uh, de stijl de, de stijl te volgen... Uh, heeft, oh ja, is dat een Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. We <laughs> zijn eigenlijk de hippies van de primatenwereld, weet je wel. Uh, maar dat hebben we toch niet volgehouden eigenlijk. Waarschijnlijk omdat wij zijn een paar bondende, hoe zeg je, een, een, een, een soort met paarbanden zijn. En, en dus we hebben man-vrouw verbindingen. Die de benobo niet heeft. De benobo. Uh, die, iedereen doet het met iedereen eigenlijk. Ja. Nou, dat is wel interessant om in dit verband even een fragmentje uh, te laten horen. Een fragmentje van een interview uh, wat u eerder heeft gegeven. en uh, waarin u wezenlijk iets zegt over dat uh, wat de aap drijft. Nou, dan kan ik wel heel erg lang, lang naar het glas gaan zitten kijken. Maar uh, we krijgen dus een fragmentje. waarin we Frans de Waal horen, primatoloog over de aap en seks. Dus voedsel afnemen is heel ongebruikelijk. Zelfs de hoogst geplaatste man tegenover de laagstgeplaatste geplaatste vrouw... gaat dat waarschijnlijk niet doen. En dus mannen eigenlijk staan alleen op hun dominantie wanneer het er echt op aankomt. En wanneer het er echt op aankomt is het wanneer het gaat om seksueel aantrekkelijke vrouwen. Dat is het enige wat echt, echt telt voor hen... De rest telt eigenlijk nauwelijks. Voedsel is oké. Okay, dat is niet, niet zo bijzonder. Niet, niet belangrijk genoeg om een hele visie over te gaan maken. Dat dus is wel heel, eigenlijk ook wel weer heel overzichtelijk. Ja. Is dat inderdaad de kurk waar de, waar de apenwereld op drijft? De, voor de mannen wel, ja. ja. For, for de, dat is het grote verschil natuurlijk te, tussen mannen en vrouwen. Dat, en dat is universeel is bij alle dieren. Is dat mannen kunnen hun reproductie verhogen. Hoe heet dat? Hun voortplanting verhogen. Door met veel vrouwen te paren. En vrouwen kunnen dat niet. Vrouwen mm -hmm. kunnen met nog zoveel mannen paren. Krijgen nog steeds maar één kind of twee kinderen. Ja. Of wat het ook is. Ja. En dus dat is een fundamenteel verschil. En dat verklaart waarom bijvoorbeeld uh, mannen uit zijn op macht. En uit zijn op, op seksuele voordelen vergeleken bij anderen. En vrouwen zijn... Meer het, het grote criterium voor vrouwen is uh, de selectie van de juiste partner. De, voor ju het juiste nageslacht. Ja, de juiste partner voor het juiste nageslacht. Dat is ja. veel belangrijker voor ja. ze. En dan beschrijft u dat de bonobo's juist aan seks doen voor vrede. Omdat ze hebben eigenlijk in hun wereld heel veel conflicten. Maar omdat het moeilijk is om tegelijkertijd aan seks te doen en oorlog te voeren... wordt de sfeer al snel knus. Ik denk nu opeens weer aan een knuffelpauze. En de groepen <lacht> mengen zich lustig en maken potentiële vijanden tot vrienden. Ja, dus benoemd ook groepen, als ze elkaar ontmoeten... dan is er aanvankelijk wat vijandigheid en wat gescheeuw over en weer. En uh, dan heel snel is er seks tussen de mannen en de vrouwen... van de verschillende groepen. En dan tussen de vrouwen onderling en de mannen onderling. En dan vlooien ze elkaar en de kinderen spelen met elkaar. En, en voordat je het weet ziet het eruit als een picknick meer dan als een oorlog. Terwijl die hebben absoluut geen vriendelijke betrekkingen... De, tussen groepen. Dat is, dat is pure uh, oorlog in de zin van die maken elkaar af. Maar ook mannen en vrouwen? Uh, nee, het is meestal tussen mannen onderling. De ja. vrouwen eigenlijk, die blijven weg. Die, die, houden, die willen daar helemaal niet bij zijn. Die trekken dat niet. En, um, dus dat, dat is een, een absoluut verschil. Want er wordt soms wel beweerd door sommige onderzoekers... van uh, benobers zijn meer agressief dan we dachten en dat soort dingen. Maar er is nog nooit waargenomen dat een benobo een ander heeft doodgemaakt. En dat is voor chimpansees talloze keren uh, waargenomen. Sterker nog, dat was een van uw, uw vroege ervaringen toen u de wetenschap ingingen... Toen heeft u zo'n slagveld uh, moeten, moeten aanzien? Ja, dat is. In de Arnhemse dierentuin is toen een moord gepleegd, om het zo maar te zeggen, tussen de mannen, mannen onderling. Een chimpansees hè, hebben chimpansees, het ja. En uh, in die tijd werd nog gezegd van... oh, dat is omdat het in gevangenschap is. Dat zou in het wild nooit gebeuren, enzovoorts. Uh, want dat was een, in 1980. Maar nu uh, kennen we verschillende gevallen van binnen groepen... dus niet alleen tussengroepen, maar ook binnengroepen... bij chimpansees in het wild dat het wel gebeurd is. En hoe, wat, wat heeft dat met u gedaan eigenlijk? Dat u, dat u die moordpartij heeft aan, moeten aanschouwen? Well, Het heeft wel een heel uh, diepe indruk op me gemaakt. Allereerst persoonlijk, omdat ik die aap kende natuurlijk. en, en ik, en ik was... Luid heette die aap. Ja, en ik heb hem nog levend gezien voordat hij overleed uh, na, na dat gevecht. Uh, maar ook... Um... Dat tot die tijd had ik waarschijnlijk een beeld van verzoeningsgedrag... wat een beetje romantisch was. Zo van, is toch leuk dat ze dat doen, weet je wel? Van, ze hebben ruzie en dan verzoenen ze zich. Dat is heel aardig. En, en na dat geval heb ik me gerealiseerd dat, dat het meer was dan alleen maar aardig. Dat het absoluut noodzakelijk was. En, en want dat als ze het niet doen, dat ze, dat ze elkaar afmaken. En dus in die tijd vertrok ik naar Amerika en, en, en heb ik bewust besloten dat het voor mij belangrijk was dat ik uh, verzoeningsgedrag ging bestuderen. En dat heb ik in heel, heel veel gedaan heel in de jaren daarna. Ja, maar daar heeft u toch wel een heel positieve uh, kijk op ontwikkeld. Terwijl dit mm -hmm. eigenlijk een heel vrede scène is die u, ja. uh, die u beschrijft en die u meegemaakt heeft. Waardoor je best wel zou kunnen denken, van nou in wezen is het natuurlijk gewoon één groot slagveld onder apen. Lees ook onder mensen. Onder mensen. Ja, som, soms wordt er door mensen gezegd: van, hoe kun je zeggen dat chimpansees empathie hebben? Want ze doden elkaar soms. Maar dat is exact datzelfde argument, geldt natuurlijk voor de mensen. Als, als doden het criterium is, dan heeft de mens natuurlijk ook geen empathie. Maar het interessante is natuurlijk die soort van tweedeling... dat je allebei de neigingen hebt. Want de hele reden waarom wij morele systemen hebben... is omdat we zowel goede als slechte neigingen hebben. En, en, en daar moeten we tussen kiezen. En dan bepaalde dingen bevoordelen we... en bepaalde dingen bevoordelen we niet. Dus nou onlangs heeft Ed Wilson geschreven... dat de mensenmaatschappij eigenlijk heel erg lijkt op de insectenmaatschappij. Dat we eigenlijk een soort van sociale insecten zijn... Maar sociale insecten hebben geen moreel systeem. hebben ze ook helemaal niet nodig. Die zijn helemaal op samenwerking georiënteerd. Ze zijn allemaal met elkaar verwant. Ik bedoel bijvoorbeeld uh, bijen. Bijen, mieren. Uh, die hebben geen morele systeem en hebben het ook absoluut niet nodig... omdat de, de samenwerking zo bij hen uh, voorop staat. En het grote verschil uh, tussen die sociale insecten... en onze menselijke samenleving is dat wij conflicten hebben. We hebben binnen onze samenleving volop conflicten. Sommige mensen willen dit, andere mensen willen dat. Sommige mensen willen al jouw uh, spullen stelen, andere mensen doen dat niet. Ja. En, en, en dat is waarom... Eén wil een, om... een druif en de andere een komkommer. Ja, en, en, ja, dat is waarom we morele systemen nodig hebben. Ja. U maakt uh, in dit boek heel vaak een, een link met een, met een schilderij. Dat, dat is heel interessant. De tuin der lusten van Jeronimus Bosch. Uh -huh. Die komt ook uit Den Bosch net als zelf, ja, dus ja. dat zal niet zonder reden zijn. Die is te zien in het Prado in Madrid, in Kamer 56. Om te zijn. <laughs> uh, en deze uh, Jeroen Bos, noemen we maar even kort door de bocht: die uh, moest niks hebben van de inhalige geestelijkheid. Dat spreekt u enorm aan. Ja, die, dat thema uh, van zijn schilderij. Als je kijkt naar de Tuin der dan zie je dus in feite een heel groot middentableau waarop uh, allerlei naakte, duizend naakte mensen rond. Uh, hangen en seks hebben met elkaar en, en van elkaar houden. Het is dus een soort van hippie scène, een soort bonoboscène, echt. En dat is de tuin der lusten. En dat is de manier waarop hij naar het paradijs keek. Waarschijnlijk een paradijs waarin geen zondeval had plaatsgevonden. Dus de doodzonde uh, was niet gebeurd. En dus er was ook nog geen schuld of schaamte? Er was geen schuld, een, een soort van amorele massa. Ja, er was uh, nog niet zo'n zo, zo, zo zo vijgenblad wat, wat voor nee, het kruis gehouden moest absoluut worden. absoluut geen vijgenbladen. En dan de rechterscène van de tuin der lusten is de hel. En als je kijkt wie er gestraft wordt in de hel... dat zijn de nonnen, de priesters, de gokkers... de prostituees, de, de, de, de, de, de inhalige geldverzamelaars. Dat zijn degenen die bestraft worden. Niet degenen die in het tableau seks hadden met elkaar. Dus dat is een interessant tafereel. Hij had een opinie over wat er bestraft moet worden. En ook dat er, dat er geen God bij nodig was. Dat was in feite helemaal... Ja. God, God verschijnt op de linkerhelft van het tableau, maar die rechterhelft... En, en dat en... staat u als als als, als, als geboren <laughs> naar, uit, in de stad Den Bosch... als een man die, die, die neigt naar het zuiden, zullen we maar zeggen. Ja, dat ja. staat u ook wel aan hè, als beeld. Wel, het is een beeld van een moraliteit zonder God eigenlijk. Dat is, dat is eigenlijk wat hij daar neer heeft gezet. En dat vind ik heel interessant. En ja. dat is, gaat, mijn boek gaat er ook over, moraliteit hebben, zonder God. We hebben er een klein muziekje. Daar gaan we even een minuutje naar luisteren. een muziekje bij uitgezocht. Wat dan ook niet zonder reden uit de jaren 70 en 80 komt. Het is van Boudewijn de Groot. Oh. En in die tijd werd er natuurlijk gewoon enorm geflirt hiermee. En in dit nummer komt, komt ook eigenlijk de der Lusten voor. Heel populair, ja.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 Ja, is leuk om te horen, hè? Ja, ja het is een heel leuk liedje. En het hoort ook nooit in Amerika. Nee, het nee, is ook niet vertaald. Het <laughs> is niet vertaald. Frans de Waal is de gast. Hij schreef het boek De Bonobo en de Tien Geboden. Uh, moraal is ouder dan de mens. Dat is eigenlijk de ondertitel en dat geeft aan waar het over gaat. En hij laat eigenlijk zien dat uh, religie weliswaar de moraal heeft gekaapt, geclaimd. Maar dat die moraal eigenlijk veel ouder is dan, dan die hele religie... die nog maar uh, een aantal duizenden jaren oud is. En... Uh, en, en dat doet hij natuurlijk op zijn welbekende wijze... namelijk door een vergelijkend onderzoek te doen... naar het gedrag van mensen en van apen. Uh, ja, het is weer een fascinerend boek. Ik heb al eerder boeken van u gelezen. En het prikkelt enorm uh, de geest. Uh -huh. En uh, er wordt ook leuk gereageerd op deze uitzending. Heerlijk om naar uw fantastische stemmen te luisteren. Okay. Is ook eens een <laughs> keer leuk om te horen. Ik heb een vraag aan de heer De Waal. Hoe kijken bonobo's en chimpansees naar mensen? Oh. Wel ja. degene die, die bij bij ons wonen, om het zo maar te zeggen... de chimpansees die, die laten we zeggen... in een dierentuin zijn, of ze in een dierentuin... die kijken natuurlijk naar ons als verzorgers... die voedsel geven en, en, en, en, en hen verzorgen... Maar in het wild um, zijn ze meestal bang van mensen. En ze hebben natuurlijk goede reden om bang te zijn. Want vaak, vaak zijn mensen jagers. En dus het neemt um, een hele lange tijd om ze gewend te raken, la laten raken aan je. En hoeveel um, is die lange tijd? Nou, dat kan vijf, vijf zes jaar duren voordat ze durven in, in de buurt te komen ja. van mensen. En, en dat je ze kunt observeren in een boom, bij wijze van spreken. Als je een beetje afstand houdt. Dus de aanvankelijke reactie is angst. En, en dat, is, dat is gewoon omdat we inderdaad uh, op ze jagen. Ja. Andere vraag van een luisteraar, Mathieu Kothuis. Die schrijft ons, wordt homoseksueel gedrag onder pri primaten eigenlijk geaccepteerd? Ja, bij Benobus is het heel gebruikelijk. Zowel de, de vrouwen doen het met, met elkaar, de mannen doen het met elkaar. De mannen wat veel minder dan de vrouwen. Maar uh, niemand maakt zich daar zorgen over. Maar, maar het is natuurlijk wel een groot verschil. Is dat ik ken eigenlijk heel weinig... Dierensoorten waarbij, waarbij een e exclusieve homoseksuele oriëntatie bestaat. Dus als je homoseksueel gedrag hebt... dus, dus dat zeggen, twee vrouwelijke benomen het met elkaar doen... dat wil niet zeggen dat ze het niet doen met mannen. Dus, de, dus die exclusieve oriëntatie die wij in de menselijke samenleving soms hebben... Dat je dus die, moet kiezen... Ja, dat je. Ja, en dat is voor een deel geforceerd door de cultuur ook. Is dat, um, ik weet niet of er zoveel mensen zijn die puur heteroseksueel zijn of puur homoseksueel zijn. In de, Kin de natuur, dus onder apen, in ja. ieder geval zijn ze biseksueel dus Ja, dus Kinsley die, die, en andere seksuologen die hebben daar al over geschreven, is dat, dat de mens is waarschijnlijk een biseksueel wezen, mm -hmm. maar die door de cultuur wordt geforceerd om te kiezen tussen het een of het ander. En dat onderschrijft u ook wel. Dat denkt u zelf. Ja, ik over. denk dat dat mogelijk is. ja. ja, ja. We, we, we draaiden net iets wat u en uit uw jeugd kent, namelijk wij een Grote en uh -huh. het Land van Maas en Waal, wat u sowieso enorm uh, uh, opwindt, zou ik maar zeggen, omdat het <laughs> zich rond Den Bos en Jeroen Bos uh, uh -huh. schilderij afspeelt. Um, u, bent, u bent al meer dan 30 jaar weg uit Nederland. Uh -huh. U heeft wellicht twee prijzen daarvoor moeten betalen voordat. Arbeidszame, fanatieke, harde werken, wat u doet. Want vriend en vijand zegt eigenlijk over. Ik weet helemaal niet of u vijanden heeft hoor. Ik zeg maar wat. Maar uh -huh. zeg allemaal, u werkt verschrikkelijk hard. U bent geheel en al toegewijd aan, aan de primatologie, aan uw werk, aan uw onderzoek. Uh, ik noem twee mogelijke offers. Eén, u bent weg uit Brabant, daardoor. Uh -huh. Beschouwt u dat? Als een... <laughs> Is dat een offer? Nee, ik, geloof, ik leef heel graag in Amerika. Dus, dus kom, ik kom vaak genoeg terug. En, en ik ben nu weer terug bijvoorbeeld. Ik kom ongeveer vijf keer per jaar naar Europa. En, uh, nee, ik, vind, ik, vind, ik vind het heel prettig om te, te wonen in Amerika. En, en ik mis Nederland wel af en toe... maar ik ben vaak genoeg terug om dat gemis weer goed te maken. Ja, vijf keer per, per jaar hè, in Europa. Ja. Een ander iets uh, wat, wat toch wel opmerkelijk is aan uw cv... is dat u als bioloog niet zelf voor nageslacht heeft gezorgd. <laughs> is dat een te uh, in, intieme vraag? Uh, ja, wij hebben gekozen om geen kinderen te hebben... Ik weet niet of, hoe groot dat als een offer is. Um, ik weet ik, ook ik niet. heb niks tegen kinderen. Uh, je hebt ook geen kinderen? Ik heb een kind. Uh -huh, ja. Ik heb niks tegen kinderen, maar uh, dat is een keuze die we gemaakt hebben. Ja. Ja. Maar heeft dat, ja, is er een relatie tussen die keuze en uw vak bijvoorbeeld? Want voor mij en natuurlijk het werk wat ik doe... Um, het zou niet mogelijk zijn als ik uh, de verzorging van kinderen op me zou nemen... Dus dat zou dan op mijn vrouw moeten neerkomen. En die was ook niet bereid om dat te doen. Dus, um... Want die wist al, in de natuur gaat het gewoon zo. Ja. Dat die vrouw dan weer met die hele dosis empathie... Ja. Ja. Uh, dat, ja, op, dat, dat op de nek, toch, de nek krijgt. Dat komt toch bijna altijd neer op de vrouw. Dat is wel een realiteit. Hoe je het ook organiseert verder. Ja. Ja. Ja. En dan, dan is het daarom over de rand gevallen. Want mm -hmm. ik kan me namelijk voorstellen dat je als bioloog... ook heel erg nieuwsgierig naar je eigen nageslacht bent... Ja, maar het is een soort van wetenschappelijke interesse. Ja, <laughs> maar ik, ik weet doe niet of niks het de goed. beste basis is om kinderen te maken. Weet <laughs> Mag wel? ik u even onderzoeken? Ga hier even zitten, piepje. Ja, ja. Nee, dat speelt geen rol uh, nee, nee, in uw nee, bestaan. Nee. Hoe, hoe is het om zo dedicated te zijn aan, aan dat vak wat u heeft? Wel, het houdt me bezig. en uh, dat is, Mijn werk is ook mijn hobby natuurlijk. Uh, en dat geldt natuurlijk voor heel veel wetenschappers. Dat we merken nauwelijks dat we werken, omdat het werk is onze hobby. Mm -hmm. En uh, dat is natuurlijk een ideale omstandigheid die je dan hebt. Is dat je niet kijkt naar van uh, om negen uur moet ik naar nou werken... en om vijf uur hou ik op, want ja. het gaat eigenlijk gewoon altijd door. Heeft u daarin uh, uh, ambities die verder liggen dan datgene wat u ons eigenlijk elke keer al laat zien, wat al op een heel hoog niveau is? Wat bedoelt u? Nou, dat u zelf eigenlijk stiekem droomt van dingen waar wij nog niks van weten, maar daar wilt u naartoe. Nee, want als, als ik precies zou weten wat ik nog zou kunnen ontdekken of nog zou willen ontdekken, dan had ik het eigenlijk al ontdekt, weet je wel. De ontdekkingen komen meestal een soort van onverwachts. Is, is je, denk, je denkt over een probleem na en ineens realiseer je van, oh, misschien is dat de oplossing en dan bedenk je een experiment of... Eh, dus, de meeste ontdekkingen die je doet in je leven als wetenschapper, die, die komen een soort van intuïtief en automatisch en toevallig komen ze bij je terecht. Um, maar je weet van tevoren niet. Je weet niet tien jaar van tevoren wat je gaat ontdekken. Maar die wereld van primaten, is die oneindig? Zijn de onderwerpen oneindig? Is het onderzoek nooit afgelopen, wat u betreft? Dat, dat denk ik wel. Want bijvoorbeeld onderzoek aan de mens. Als je kijkt, hoeveel mensen. Er zijn er waarschijnlijk vijf, zes miljoen psychologen die naar de mens kijken... en de mens bestuderen. En als je gaat naar een bijeenkomst van primatologen... dan heb je er misschien 1200 En dan heb je ze allemaal bij elkaar. Ja, die en ken ik... ze ook al zo langzamerhand allemaal waarschijnlijk. Ja, die ken ik ook allemaal. En er zijn tweehonderd primatensoorten. Dus we, we hebben een veel groter aantal soorten waar we mee te maken hebben. En we hebben maar een klein aantal mensen die het doen. Ja. Dus wij zijn nog wel even bezig. Als we dan kijken naar de apenrots die wetenschap heet... dan zit u vrij hoog bovenop die rots... Mm -hmm als het de primate, primatologen betreft. Ja. Zijn er dan ook andere primatologen waarvan u zegt... nou, die zou ik er eigenlijk wel eens met een goede vuistslag van af willen gaan. <laughs> ja, ik dacht, pas maar meteen toe wat ik gelezen heb. Ja, ja. ja maar ik, ik, ik ben nou op de leeftijd dat me dat niet meer zoveel kan schelen. Maar natuurlijk... Eh, de, de, de mensen van middelbare leeftijd, laten we zeggen tussen de 40 en de 50... die zijn allemaal heel erg bezig met elkaar te knokken. Want we, denk, we denken wel dat in de wetenschap alle mensen naar de waarheid streven... en van ja. elkaar houden en mekaars handjes vasthouden. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat is niet hoe de wetenschap werkt. Nee, u, u geeft ook wel een, een fikse veeg uit de pan uh, naar, de, naar de wetenschap. U zegt, wetenschappers zijn nauwelijks rationeler dan gelovigen. U stelt, uh, stelt u, en zonder emoties kunnen we niet denken. Oftewel, uh, wetenschappers... Wetenschappers doen altijd net dat ze heel rationeel zijn... en alle feiten op een rijtje hebben en dat het allemaal denkwerk is. Ja. Nou, eigenlijk zegt u, ja, ze zijn eigenlijk... Het is, ja, dat het is, is een, een pot nat. Dat is een reactie op die neo-atheïsten die we in Amerika hebben. Die zeggen, wij zijn rationeel, want wij zijn wetenschappelijk... en de wetenschap is rationeel en de rest van de mensen zijn eigenlijk idioten. Uh, die denken niet goed na... Um, maar in de wetenschap is er zoveel weerstand tegen nieuwe gegevens. Dat is heel gebruikelijk. Je komt met een nieuwe theorie. Het eerste wat ze doen is ze schieten hem neer als ze kunnen. En, en dus al die weerstand die wij hebben binnen de wetenschap tegen nieuwe ideeën... die dan bewezen moeten worden en dan moeten we heel hard voor vechten... om ze te bewezen, is ook een soort van irrationele reactie. Ja, dat heeft u dan mooi blootgelegd. En uh, dat is gebeurt ook in een fantastisch boek van u, Frans de Waal. De Bonobos, Bonobos moet ik zeggen, en de tien geboden. Een boek wat bij, uh, bij uh, Atlas Contact uh, is verschenen, volgens mij gisteren is gepresenteerd. Dus nu kan iedereen er bovenop duiken. U moet okay. aan de tegel gaan werken. Dat is een beetje de moraal van het verhaal. Wat moet ik op de tegel zetten? Van, nou, moraal, eigenlijk een levenswijsheid, een motto. Iets waar, waar wij mee door kunnen vanavond. En het moet niet zijn een iets Brabants zoals Agema Leut hebt. Dat vind ik, vind ik zelf heel <laughs> erg leuk, eerlijk gezegd. Ik bedoel, ja. ja ik weet of niet wat je wat kan ik ook dacht. eerst, eerst in moraal, dan nas fressen. Oh nee, het <laughs> was anders geloof ik. Hè? Nee, u mag het weten. Het is uw tegel, hè? Okay. Frans de Waal. Dus, dus ik mag erop zetten wat ik wil? Ja. Dan ga okay. ik even zeggen dat twee dingen zo meteen komt. En dan gaat het over pleegmoeders en de toevertrouwde kinderen aan die pleegmoeders. En ook een kind van islamitische afkomst. En hoe ga je dan daar dan mee om? Nou kortom, Younous he, heet die affaire gewoon en die is deze week heel actueel. Frans de Waal, primatoloog. Een van de beste van de wereld. Is hier, <lacht> nu nog wel. Moraal is ouder dan God. Ja, daar gaat het boek over natuurlijk. Ja. Zelfs spreken. <lacht> Leuk dat u er was. Dank u wel. Ja, dank u. Dank meneer De Waal. Dit was aflevering 2604. Morgen om 7 uur Mangiare. Het lekkerste programma van Radio 1. Tot dan. Radio 1. Hey. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Victor Reinier speelt de hoofdrol in Flikken Maastricht. Maar hij is daar nu ook regisseur. Ton Kas en Diederik Ebbingen over Matterhorn. Een godsdienstig man die vastzit in zijn geordende leven... En de zangeres V. Klaassen herdenkt Chad Baker. Zondag in Kunsthof TV om 5:06 uur voor 6 op Nederland 2. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon? Belastingradio zul je bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget... Vrijdag 29 maart is het weer geld te met Blauwe Vrijdag. Als u een andere vraag geeft... Radio 1 de hele dag in het teken van de blauwe envelop.